Op café stond Christus dracht en hij sprak. Voorwaar, ik zag. Het is simpel dat ik rock and roll kan Emotional damage Better than all the rest. Hmm. En dit is de nieuwe Allerlagerbeschrijving. You just want to destroy signal those Ik had verwacht dat hij nog eens een nummer ging uitbrengen, mijn Rosse God. <laughs> Welkom in ons Rock and Roll Café. Dat waren dus Queens of the Stone Age. Ach mei. Queens of the Stone Age met Emotion Sickness. Een nieuwe nummer van een nieuwe plaat die op 16 juni gaat uitkomen. Dag Yves. Dag Nadia. We hebben weer iets speciaals vandaag. Oh, er is van alles te doen vandaag. Misschien horen jullie het wel. Een, Kle beetje, uh, een beetje een uh, soundcheck. Uh -huh. Ja, de Dizzy Ray Blues Band. Ja, die komen kom een setje spelen vandaag. komen een setje spelen, een klapje doen. Ja, wat babbelen. Die hebben nummertjes gekozen enzovoort. Dus, uh, ja. ja, dat gaat wel gezellig worden. En mm -hmm. dan uh, mensen van Retro Classics. Ja, Vraag die komen nog aan, een babbeltje ja, doen. Een babbeltje dus, doen. Ja, ja, ja. En uh, wij gaan het eerste nu gaan wij wat vullen hein, met uh, Ja, en alles muziek, en nog wat. Ja. Dat jij hebt samengesteld. Dank u daarvoor. Met veel plezier. Ja. Uh -huh. uh, yeah. Next. Ja, ja, Tina, hè, ja. tante Tina. Ja, we, moeten, we, we kunnen er niet, uh, niet langs. De queen of rock'n'roll heeft uh, spijtig genoeg uh, ja, ons verlaten. Give me, dat geeft mij echt. De <laughs> queen of rock'n'roll, dat is ja, ja, zo Schoen werd ze blijkbaar genoemd. Hè. Ja, dus, uh, ja, ja Nee, uh, uh, ik heb ze zelf ooit één keer live is gezien. Echt? Ja, in, uh, in 90 was ze in het Sportpaleis. Ah. Met uh, de Foreign Affair Tour was dat. Ah. Uh, dat is echt een privilege namelijk dat je die ja, uh, live gezien ik, ik, ik heb ook zo van de week met mee, mee allemaal die nummers te zoeken en zo met nog heel veel uh, op YouTube uh, filmpjes gezien. Van, van. En ik heb nog een, nog een, een nummerkie gezien dat ze dan um, uh, Proud Mary speelden uh, ja. in, in Arnhem in, in, in uh, Nederland. Ja. En die was toen al die was toen al 70 of zo hè. En, die, en die, die deed dat op een manier dat je dacht: van ja, dat is echt ongelooflijk. Die, die, die, die vrouw die, ja, die, die, die, die was gewoon muziek. Die, die, die, die was de uh, rock and roll, de soul, the, the, the, the, noem het maar op het fysieke, het, het, het ongelooflijke, ja, de passie. De, mm -hmm. ja. En, en wetende dat ze zelf zo terug uit dat dal is gekropen. Ja, na haar ja. Uh, ja. Want ik vind ook wel hoe die Ike is, moet niet te veel in de in de picture gezet worden, alhoewel, ja, was wel een goede muzikant, maar wel een halve garen. Uh, dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje erg gevonden, aan, aan, allee, voor Tina dan. Ja, dat die, dat die, Elk interview dat hij ja, deed, het ging over hem, dat he? ging altijd over, over die Aiken En dan dacht ik van, wat dan nou gewoon is los. Voilà, ze l heeft dat achtergelaten, laat <laughs> haar daarover gerust. Ja, dus, ja. Ja, ja. We gaan beginnen zeker. Uh, alsjeblieft. Bush City Limits uh, gecoverd door Bad Hart en... Uh... Joe Bonamassa. Inderdaad, inderdaad. Beth Hart, een vrouw met ballen, zeg jij. <laughs> ja, ja, dat is uh, toch wel geen gewoon eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja. En die, die komt uh, de 13e juni, speelt die in, uh, in de stad Schouwburg in Antwerpen. Ja, maar ik vind dat echt wel een goede cover. Ja, ook maar dan... ook, ja, Joe Bonamassa is sowieso wel niet, niet van de minste. Nee. nee. En, en zij is ook echt wel, echt wel een, een ongelooflijke knappe, knappe stem. Uh, ja. ja, en. Uh, die, die zou ook zo alles ja, afkennen. Ja, het is niet toevallig dat zij de Tina Turner uh, uh, tour opgaat uh, in, in deze... verdient verdiend. Absoluut. Uh, ondertussen hoor je het wel, ze zijn hier aan soundchecken de Disarray Blues Band, dus heb je zin kom af, drink een pint met ons en anders blijf gewoon luisteren, dat is ook heel gezellig in je zetel of in je nof met een pint in je handen eh, kan, wat allemaal, denk je? kan allemaal uh, Ja, We gaan verder met de Foo Fighters ja. Uh, ja, die hebben dus een nieuwe plaat uit, een nieuwe single uitgebracht. Ja, dit is, is een nummer dat ze, uh, ik denk, drie dagen geleden gedropt hebben op, uh, op YouTube denk ik ik ben dus echt niet mee. Hè? Ik ben ook ik ben niet mee, op mee op maar ik, ik zeg het staan en ik heb, het, ik, heb het, uh, ik heb gezegd van kijk, ik ga het meenemen. We gaan dan naar luisteren, het is een nummer van 10 minuten. Hè? Dus het is echt wel... De uh... teacher. Ah, het is, dus okay. het is een nummer van 10 minuten Het is een nummer van 10 minuten. En ik ben, ik ben heel benieuwd wat jij na, na die 10 minuten er eigenlijk van vindt. Ja, ja. ja Oké, okay, ik ga het opzetten. Voilà. Excuseer, ik wil reclame draaien, maar het, uh, het werkt even niet. Dat lossen we wel direct op. Maar we gaan toch eens even uh, bijpraten over die tien minuten van de Foo Fighters dus <laughs> nummer, de teacher. Ja. Ik, heb, ik heb u er juist gezegd, wat ik hier zo, welk gevoel van uh, plaat dat ik erbij had, mm -hmm. heb. Ik, heb daarbij, ik, ik, ik voel daar veel uh, dingen in, van there's nothing left to lose van die plaat. Die mm -hmm. vibe zit er wel in, ja. Ja, zoals het... Uh, ja, naar de mainstream. Hè. Ja, Daar hadden we het ook ja, over. Ja, ja. En ik vind het redelijk vermoeiend. <laughs> het is, het is nogal vrij lang ook. Vrij lang en ja... ja. Het, is een, het is een jam. Het is een, het is, trouwens, als je de, de kans hebt om het te zien op YouTube, het is een, een hele maffe clip. Dus het, het is heel veel, ik weet niet... Ik denk, ik denk dat het een D veel te verwerken heeft natuurlijk op deze moment. Mm -hmm. uh, Wat mij heel logisch lijkt en zo. Nou, we wel een nieuwe drummer en zo, dus het lijkt allemaal wel steltjes dan terug uh, op zijn pootjes te, terecht te komen. Ja. Maar het kom, is in een tweede grote campagne dat hem natuurlijk uh, verliest uh, in, uh, in de muziek. Dus, uh, ja. en, en eigenlijk ook een beetje aan het... Allez, ja, Kurt Cobain heeft, heeft zelfmoord gepleegd, maar hmm. toch wel ook wel uh, bezweken aan uh, Roem en aan uh, drank ja, en drugs. Ik kon dat uh, niet aan. Hé, nee. of, uh, en Taylor Hawkins die kon dat wel aan, maar die... Ja, misschien te goed. Te goed. <laughs> ja. En ja, ik, ik, ik hoop dat ik ze nog eens live ga zien, maar ik zou niet popelen om ze te zien, dus dat is misschien goed. Dan kan, kunnen ze mij alleen maar verbazen, want ik, ik, ik ben altijd fan geweest van het eerste uur. En Dave Grohl kan bij mij ook echt niks misdoen, en vooral ook met zijn samenwerking met andere bands. Die geeft ook kansen aan jongere bands. Absoluut, ja, zeker. En dat is wel een voorbeeld voor... Rock'n'roll en, ja, Rock ja. ja, en laat ons hopen. Dat is Mr. Rock'n'Roll zelf. Ja, en laat ons hopen dat hij er toch terug uit de adem gevonden om terug te gaan toren. Ja, maar hij, hij, hij, hij, gaat, hij gaat dat gewoon terug doen. Hè? Uh, ja, hij heeft, hij heeft nu met veel, met veel toeters en bellen de nieuwe drummer uh, aangekondigd. Dus. Nee, dat is cool, hè? Maar ja, natuurlijk dat hij het terug uh, goest. En, en ik denk dat hij dat ook geleerd heeft toen met, met, met Kurt Coben, dan wist van jou. Ja, Blijven zitten en niks doen is, is geen optie. Dus, dus hij, moet, hij moet gewoon vooruit, denk ik. Dat dus, kan hij ja. zijn dingen kwijt. Tuurlijk, ja. dat. Ja, we hebben nu de Hives. Die komen naar de AB. Uh, en is het najaar. En het is dus het nieuwe nummer van die mama? Ja, Bocus Operandi. <lacht>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 De 52 in Basel. Alle dagen vers brood, gebak, confisserie en zoveel meer. Bestellen kan op nummer 03-774-1024. Enkel gesloten op dinsdag. Bakkerij Wouters. En zo is de reclame er terug doorgekomen. He. Uh, een knopje dat niet ingedrukt was. Yes, yes, yes. Dus dat was... dus. Uh... Daarachter, uh, hoe heet ze, Psycho? De Sonics. De Sonics met Psycho, inderdaad. Die komen trouwens naar de casino. Ja, ik heb het gezien. Die mannen zijn al, oh, wanneer, in die jaren 60 bezig? Ja, Sony. godden. Nee, nee, nee, maar ik vond het gewoon grappig toen ik dat zag. Daar. Ik van damn, die mannen die zijn er nog altijd, of wat? Ja, de ja, Sonics. Voilà. Graaf. Um, ja, wij gaan van de zomer naar een leuk festival. Ah ja? Ja, allez, voor de zomer, hè 25 juni. Ah Ja. ja. Na na na. Life is life dus. Ja, en ik dacht dat Emerald Freebie daar ook ging spelen, maar ik weet niet, die is zondag. Ik denk zaterdag. Ik wist niet dat die er ook was eigenlijk. Ja, dit is. Alleen, we gaan ze een nieuwe single draaien trouwens. Ja, voilà. We gaan het opzetten. En straks komen de mensen van Retro Classics nog iets vertellen over hun bijeenkomst in augustus. En nog een klein voorbereidingsbabbeltje met Erwin van de Disray Blues Band. I'm Shirley Manson, garbage. Geweldige ja. dame. Ja, uh, een, een nummer van een nieuwe plaat die ze eigenlijk vorig jaar of zo hebben uitgebracht. Of is uh, een ja, nieuwe uit? Ja, ik denk vorig jaar, ja. ja, ja. En, wel, en we hebben hier Erwin bij ons. Uh, zitten de frontman van de Disarray Blues bij. Dag, Erwin. Goedenavond, Natje. Hallo, alles goed? Ja, zeker dat. Ik hoor niet veel. Hoor je? Nu we dat? Nee, wij horen u even niet. Um, ik weet niet wat er scheelt. Ik ga even nog iets anders proberen. Um, de Gie is er. Oké, okay. <laughs> dus garbage. Even, wil je mij even helpen? Want die micro werkt niet, Gie. <laughs> um, dat hebben wij altijd, hè? Technische problemen. Technische problemen, maar de, de technische man is hier die het allemaal oplost. Sorry, Erwin. Um, dat is ook met al die technologie hier. In elk geval, we gaan niet over technologie blijven praten. Uh, ik weet niet wat dat er scheelt. We, ho we horen in ieder geval de Erwin niet. We horen de Erwin niet en anders ga ik nog een nummertje opzetten. Kun je even een mic-test doen, uh, Erwin? <laughs> test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Praten jullie eens door de micro? Hallo? Ja, wel. Oh. Oké, okay, dan gaan we die micro's moeten wisselen. Okay. Uh, dan ga je even, dus Erwin, misschien best. Uh, even, even daarbij bij zitten. Oké, okay, klaar. Het is opgelost. Gewoon, we gaan de micro's gewoon uh, verzetten en uh, dat komt wel goed. We gaan het niet moeilijker maken dan nee, dat is. Inderdaad. Dag, Erwin. Ja. Oeh. Wow. wow. En daar is Erwin. En daar is Erwin. Jawel. Ah, ik denk dat uh, de Disarray Blues Band, dat staat eigenlijk, uh, ja, dit is de goede binnenkomen, want Disarray, je weet niet wat dat betekent, maar het nee. betekent chaos. chaos. Voilà, chaos is in the house. <laughs> dus technische pannen, ja, sorry, maar uh, ik, ik breng het binnen. Okay. <laughs> het is besmettelijk. Geen probleem, het kan ook gewoon aan de micro liggen. Nee, nee, nee, het is Disarray. Het ah, is gewoon een Erwin zelf. Allee, voor het is Disarray, klaar. Zeg, ja, tof dat jullie hier vanavond uh, even ja, een uh, paar nummertjes komen spelen. En uh, van jullie favoriete nummers uh, ook, uh, gaan wij ook straks draaien. Uh, vanaf 9 uur beginnen we ermee. Maar je hebt mensen meegebracht van Retro Classics. Oh ja, ik, ik wist eigenlijk niet dat uh, de Jonathan uh, met zijn uh, gevolg ging komen. En, uh, ik had hem wel eens uitgenodigd van, komt eens dus een keer hier uh, een babbeltje doen over uh, Retro Classics ba Basel. Uh, op 12 en 13 augustus. Dat is ook een evenement waar wij op uh, gaan optreden met de band. Ah ja. Zeg um, ja. Vertel eens, Jonathan. Uh, wil je de micro doorgeven? <laughs> vertel, je mag naar de micro komen. Uh, vertel eens, Retro Classics, wat is dat en waar is dat? Wat het is, is het een oldtimer-evenement voor alle oldtimers vanaf 30 jaar, van auto's, brommers, motors, tractors, enzovoort. Ja, en, uh, en waar gaat dat door? Op het domein van François Stuur. Ah ja, Op van François Stuur. Zin... Oké. Okay. En uh, jij vraagt dan verschillende mensen die geïnteresseerd zijn die meer een oldtimer naar daar komen? Of hoe wordt dat georganiseerd eigenlijk? Uh, gewoon op de man afgaan eigenlijk. Want we hebben een, uh, meer dan 2000 flyers al rondgedeeld op evenementen. Waar we regelmatig afschuimen, elk weekend bijna. En daar spreken mm -hmm. we mensen aan met oldtimers. En uh, zo nodigen we deze mensen uit. Zo leggen we persoonlijke contacten. En zo komen de mensen vanzelf naar ons toe. Ja, interessant. Uh, ja... En dat in augustus. Ja, en, in dat in augustus. Okay. En dat is de, de de tweede editie? De de, de derde. De, de tweede editie. De tweede. Maar vorig jaar was al was al een groot succes of? Uh uh, vorig jaar hebben we ongeveer een kleine 400 oldtimers gehad. Nou, dat begint toch dat al. Dat begint toch al, 400 oldtimers. En dat allemaal op die nakker over de stuur dan. Oh. Ja, inderdaad. Ah, ja, oké, ja, oké. Okay, okay. ja, we hebben ons strafjes daar ook. Ah, y Yves en ik, maar... <lacht> <lacht> ik was er per tank wel bij. <lacht> Hij was er wel bij, maar uh, ik, ben, ik ben daar getrouwd met mijn man uh, bij de stuur. Dus eigenlijk is dat een gigantisch groot maar jij organiseert dat niet alleen, hè? Nee, inderdaad. Samen met mijn vader en mijn moeder. Ah, graaf. En wil je papa ook nog iets vertellen over uh, het evenement en dergelijke? En hoeveel kost dat? En, uh, allez, moet moeten daar uh, inkom betalen? Of, uh... Nee, nee wel, inkom wordt zeker niet gevraagd. Dat moet gratis zijn. De ja. mensen moeten gratis iets kunnen beleven. Ja. Het, het, het, de jaren 50, 60 voelen. Ja. Gewoon, ja, de muziek, de sfeer die er hangt, die mooie blinkende wagens... Je hebt die passie Geweldig, ook. Je hebt die passie, passie ook. ja. Mm -hmm. Want goed. Jonathan zat nog eens een charretje en ik ging al naar meetings toe. Mem. Dus zit er één <laughs> gegoten. Ah, wel. Dat is goed, hè. Ja. En, en, en zelf ook uh, een all timer uh? gehad. spijtig genoeg moeten wegdoen. Oei, oei, oei. oei. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> Ander onderwerp dan. Ander onderwerp, inderdaad. Maar uh, wij gaan jullie. Ik gaan, uh, we gaan zeker nog reclame voor jullie maken. Hè, uh, voor jullie evenement. Ik vind het zeer tof dat jullie hier geweest zijn om jullie evenement even toe te lichten. Dank u, Erwin, om ze even uh, voor te stellen. En uh, ja, succes, hè. 13 en 14 augustus. Ja, dank je wel. Ah, ja, en uh, als ik kan, kom ik zeker wel ja, eens denk, kijken. Ik kan ook wel eens kijken, denk ik. Ja, kijken. Ja, ik denk, bij mij is het los in mijn verlof, maar ja, we zullen zien... Uh... Dat, is dan, dat is ideaal, hè. <laughs> ja. Allee, vooruit. Ik wens jullie heel veel succes en altijd welkom hier. En uh, ik zal het doorgeven aan mijn collega's om er ook nog wat reclame voor te maken. Tot ja, de volgende, cool. hè. Dankjewel. Dank je wel. Dank Wij gaan luisteren naar Whispering Sons.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 744 1191 Ruime parkeergelegenheid Met optiek Foubert stralen als de zon de zomer tegemoet ah. Schitter mee met de zonnebril waar jij mee in het oog springt Kom de collectie ontdekken en vind jouw perfecte bril bij ons Geniet van onze zonnebrilactie en koop een merkzonnebril De unifocale glazen op sterkte krijg je gratis bij Voorwaarden in de winkel Maak nu je afspraak op op kiekvoerbeer.be Onze nieuwe vrouwplein Kruibeker Zondag en maandag gesloten it's Let's you yeah, oh. Therapy met They Shoot a Terrible Master en daarvoor Corrie Taylor met Beyond. Corrie Taylor, is dan niet elke haar uh, gigantische favoriet? Uh, <laughs> dat is de zanger van Slipknot, ja. Uh, ja, ja, ja, zwart, in alle geval. Uh, elke moest luisteren, dat was dus voor u. Welkom, Erwin, Christophe en Jan van de Disarray Blues Band. Dat zijn de drie uh, founders, heb ik me laten wijsmaken, door u. Ja, klopt. Ja, ja, Helemaal juist. Vertel, hè. De drie stichtende leden van de Disrupt Blues Band. Dat klopt. Ja. En uh, welk, welk jaar des spreken we dan? Het uh, jaar des <laughs> is 2013 zijn wij begonnen. Kijk, eens aan, kijk ja. eens aan. Nu, we waren al ietsje eerder bezig. Met, met drie. Zonder drummer. Maar gewoon zo los wat jammen bij, bij die thuis Met een pintje en een sigaretje en dit en datje. En uh, niks serieus. <tomst> mm -hmm. En dan uh, gingen we... Ik en mevrouw onze 40ste verjaardag vieren. Met nog een aantal anderen gingen ook 40 worden. En dan gingen we met z'n drieën gingen we twee nummertjes in studeren. En een groot feest gingen we organiseren met uh, een band erbij. En we gingen dan twee nummertjes doen. En de drummer van die andere band die ging dan voor ons drummen. Dus wij studeerden twee nummers in. We hebben nog wat gerepeteerd zo, met andere drummers. Maar dat feest is nooit doorgegaan. <laughs> ja, ik, ga, ik ga de pret uh, niet derven... want het was eigenlijk een, een, een tragisch uh, voorval... Waar, het, waar we het hebben moeten cancelen. Oh, okay. Okay. Maar die nummers hadden we al ingestudeerd. En er kwamen, waren nog nummers die we konden spelen. Dus ineens komt er een drummer op ons pad. En we spreken af. In het ogenblik in Beveren. En de eerste repetitie was een gigantisch succes. En sindsdien zijn we blijven spelen. En ja, de Filip is dan uiteindelijk in 2015 wel uh, uh, opgestapt... En dan hebben we al andere drummetjes gehad, totdat uh, de Chris een met ons had, <laughs> dat wij zonder drummen zaten. <laughs> en, uh, ik geloof dat jij nog met, uh, met de Chris in uh, de Smalpot bent uh, komen kijken. Ik was daarbij bij toen, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat was dan ook een van de laatste optredens met uh, de, onze voorlaatste drummer. En dan uh, uh -huh. is dan Chris ons uh, vervoegd in 2016 en sindsdien uh, loopt dat als een, een, een, een disney Blues trein. <laughs> en... en... De, de, mon de Monica spelen onze Henky Panky. Ja, die is er dan ook nog bijgekomen. Ja, ja, ja, die zitten er nu twee jaar bij. We waren eigenlijk bezig uh, in die coronatijdperk met een demo. Ja, we konden dan niet uh, repeteren. Dus uh, we deden zo online dingetjes en we speelden er een klein beetje van. Toch to to met drie, want uh, samen deden ik in Kersof en, en de Chris. En we hadden bij een paar nummers hadden we een, het idee om een Montemonica erbij te doen. Ja. En ik, ja, ik kende de Henk nog van pooh, een festival in Hammen. Blues, Blues Anastase. Ah, ja. Dat kende ik. ik wist dat die mondharmonica speelde dus ik vroeg van hem, zie je dat zitten, moet je het in te spelen en eigenlijk van het een kwam het ander en hij is gewoon gebleven en, en dat, dat klikt dat gaat en we hadden heel veel nummers waar we dachten ja, daar moet geen mondharmonica bij, maar uiteindelijk heeft, hebben al onze nummers zeg naar, hebben zich een beetje zo, wa, naar zijn, zijn, zijn mondharmonica uh, uh, gezet en nu, nu precies, ja, het is precies lijm alles komt zo een beetje op zijn plaats terecht, ja. nu dat hij erbij is het is, okay. uh, het is allemaal op zijn plaats. Uh, ja, ja, ja. ja, het is uh, wat minder rock n roll, maar roll, het is wat meer zo, wel meer, Blues. bluesie, meer roots eigenlijk. Ja. Dus, uh, ja, en, en, en nu ook een akoestische set, ook uh, totaal iets nieuws. Maar ik vind het wel graag dat je het hier komt doen. Ja, jullie hebben dat al eens gedaan bij Radio Barbie in 2019 en dan is het in, in, in, in het kasteel ook eens in de corona-tijd in 2020. Just, ja. uh, dat was allemaal heel fijn, maar gewoon, dat was gewoon elektrisch. Hè? Uh, ja, ja, ja. Nu is. Uh, um, uh, Akoestisch is natuurlijk ook wel heel uh, tof. Uh, Christophe. Dus Erwin is de frontman. <laughs> front de blikvanger. En uh, Christophe, uh, ja, waarschijnlijk zing jij ook. En, uh, uh, speel nee. jij instrument? Ik speel gitaar. <laughs> maar ik zing niet. Ik uh, ah, schrijf voornamelijk nee, okay. de teksten. Ah, ja. En zo de muziek erbij. Uh, het brein van de groep. Het brein is echt... Ja, dat kan ik nog niet direct zeggen, maar uh, <laughs> ja, iemand moet het doen. Dus uh, de, de, ja, de tekst en alle, alle de, de eigen nummers. Uh, het zijn vooral is, eigen ja, dat nummers dat jullie spelen. Hè? Ja, sorry ja. dat ik je onderbreek, maar het zijn vooral eigen nummers. Want ik, ik heb jullie ooit ah, wel, Ik weet niet wat dat de verhouding precies is. Ik zou het nu 50-50 zijn, zoiets. Ja, we spelen okay, toch nog wel okay. best wat covers, omdat we dat ook leuk vinden. Ja, tuurlijk. Ja. Waarom niet? Waarom dus zou het dit niet doen? Maar Christophe Jasje heeft dus eigenlijk testen dat iemand anders moet. Uh... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. So, en is, de muziek. Is goed, dat is goed gezien. Dat, dat is plezant soms. Ja, ja, ja. En de muziek. En, ik ben niet van de gemakkelijkste. Ik heb wel veel uh, klachten gekregen. Zeker. Van ja. Erwin dat ik soms te, te zwaar op hem weeg. En... Dan moet ik soms een Bijbel gaan zingen. E, en hij echt moet, hij echt. moet het goed zingen. Hè? Ja, maar, ik, nee, nee. Ey, ja, maar, maar dat, dat snap is... ik, Als je ja. iets in je hoofd hebt. Ja. Dat ja, is nou, dat is het. Hè. Dus dat verstaat moet dat... me helemaal. Ja, zo... <laughs> ik, ben helemaal geen, uh... ik kan geen, geen enkel instrument bespelen of muziek maken, ja. maar ik luister wel heel graag naar muziek. En, uh... Ik begrijp wel dat je dan zegt: van als ik dat in mijn hoofd heb, dan wil ik ook wel dat dat, dat juist is. Juist Toe. gezongen wordt, Erwin? Maar je doet dat goed. Ik doe mijn best. Ah. Ja, ja. En dan hebben we Jan. Dag Jan, ja, hallo. Welk oh. instrument speel jij? Bas. Bas. En Absoluut. doe jij backing vocals of... Uh, uh, nee, niet nee. meer. Je hebt wel een tijdje niet wel meer. gezongen. Hij zong he? een tijdje gezongen, Ja, ja, ja, ja, ja. Was... ja al een paar, paar nummers mee, mee of, of alleen zelfs. <laughs> ja. Ja. Maar ja, misschien. Uh, allee, ik heb sowieso al weinig tijd voor de, uh, mijn verledige... Uh, overgave. <coughs> overgave over, alleen al op het uh, basgedoe te, te, te leggen. Dus nog eens zingen. Ik zou het wel graag doen, maar het, uh, voorlopig is dat niet aan de orde. Oké, okay, oké. Okay. Wanneer is het nog komen? Ja, voilà. voilà. voilà. Zeg, en uh, we hebben dan gevraagd om enkele nummers door te sturen. Uh, we gaan beginnen met Erwin. Je had Robert Johnson, uh, daar gaan we nu draaien, Crossroad Blues. Um, waarom? Ja, daar is bij mij uh, echt, echt een blues toch al wel begonnen eigenlijk. Hè? Ik bedoel, oké, okay, goed. Ja. Als uh, jonge tiener luister je natuurlijk naar de top 40 maar op het Moment dat uh, mannen zoals uh, Jimi Hendrix en uh, Robert Johnson en, en, en Money Waters en Howling Wolf uh, de revue passeerden, dan wist ik al gelijk van oei, ik, uh, dit is een beter parcours. <laughs> en, die, stond, ja, die stond er niet in een top 10 jij jij onkwart, waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, want ik ben ook die, ah, je, be, je begint dat natuurlijk ook te waarderen. En, en, maar het is ook zo, Robert Johnson, dat is, is ook omdat er een mythe rond hangt. Die, ja. die, daar kennen ze heel weinig van. Mm. Hij uh, heeft een aantal opnames gedaan in twee verschillende periodes. Hij is op een mysterieuze wijze overleden. Niemand weet waar ermee gebeurd is en ja het fantastische verhaal dat is een ja. ziel aan de duivel zou hebben verkocht oh. om de blues te kunnen spelen dat, dat vind ik zo die peri's en dat is, dat is gewoon dat vind ik de blues daar zit dat zo in Rauw, dat is echt gebeurd hè man ja ja ja ja, ja, ja. Is, is dat daar ook dat de, dat de film op gebaseerd is ja uh, ja, ja, ja, ja, ja ja met, met Steve V op ten met Steve en, en uh, uh, Ray uh, Cooder uh, op gitaar ja dat klopt ja Ralph Mattsje ja ja met de, Ralph, ja, ja, de ja inderdaad. maar dat klopt uh, in, die scene, in die film komt ook inderdaad een scène dat hij zijn ziel op de crossroads dus ja, ja, ja, ja, ja dat dat ook. No, no, no, no. En Steve Vai als duivel, ik bedoel. Ja, oh, dat, <laughs> het kan, dat kan was, erger, hè. He, kan, kan erger. Ik heb die film al denk ik wel 30 keer gezien. <laughs> Goed, we gaan er even naar luisteren en dan uh, straks gaan we verder met jullie nog wat praten, hè. What you done and done to me? Oh, when I look at you, honey, what you done and done to me? Well, you taught me to love you, and now you wanna set me free. Well, you made eyes a me, you taught me to care. You told me to meet you, and you wasn't there. I caught you dancing with some other cat. I can't see, baby, why you treat me like that? When I look at you, baby, what you done and done to me? Well, you taught me to love you, now you wanna set me free well, wow. You taught me to care, you told me to meet you and you wasn't there I caught you dancing with the song of a can I can't see, baby, why you treat me like that Well, I look for you, baby, what you done and done to me Oh, you done taught me to love me Now you wanna set me free well, Well, You're well, you a love was Christophe, jean Vincent. Met uh, Look What You Have Gone And Done To Me. Geweldig nummer. Een nummer uit 1958, geloof ik. Wel met de Blue Caps, maar niet met de Golden Boy van de Blue Caps. Uh, heb ik uh, laatst nog eigenlijk <laughs> op uitgekomen dat dat niet met Glyph Gallup is. Maar evengoed, een geweldig nummer. Ik was er al fan van toen ik uh, als jonge tiener... Ik had dat ontdekt in de platencollectie van de oudste broer van mijn vader en onkel... Uh, die allemaal zo van die ja, rockabillys, zelfs ook rare, rare opnames, zeldzame opnames en uh, 50s rock and roll. En van dat nummer in het bijzonder was ik dus uh, heel weg van. Dus uh, daarmee ik heb ik me zo'n beetje laten leiden door nostalgische gevoelens ja, Maar zo moet het, hè? Ik heb het niet eens voilà En dan ook ineens uitgelegd van waar dat het komt. Hè. Ja, u weet ook niet eens wat het uw, uw gitaarsound van komt, bij Ja, voilà. voilà. Ja, ja, ja, ook van mijn vader, maar die heeft mij vooral zo in de blues geleid. Zij had één, wel geteld één bluesplaat. <laughs> maar goed, uh, we gingen live muziek kijken, uh, tijdens zijn feesten en zo. Uh, en dan niet veel later uh, naar bluesfestivals, dus uh, dat is uh, dan ook wel ingeslagen als een bom. Mm -hmm. Super. Nee, ik wou gewoon zeggen, de gewoon naar raam op. <laughs> Sorry, het wordt nu wel warm in onze studio. Veel volk ook. Veel volk, maar gezellig volk. En allemaal zo mooi naar rechts. Ja, en echt allemaal... Het is echt... Ik vind het hier echt gezellig. En als je wilt, mensen, kom echt hier een pint drinken. En dan kunnen straks nog van live muziek genieten van... Uh, dit is Ray Blues Band. Dank wel, Christophe, voor dit nummer. Straks gaan we nog wel voortdoen. Uh, Jan. Ja? Het is aan Jan, hè. Dank Zeg het eens. Wij hebben hier... Um, Change It, heb ik, ik voor u klaar. Change It van, hopelijk. Steve Ray Vaughan. Ja. Tell me. Tell, Tell me. us. Uh, ja, dat is mijn, uh, mijn ontdekking bij de blues eigenlijk. Uh, die heeft mij de blues leren kennen. Dus als ik hier het vooral mag doen... Uh, ja, tuurlijk. Dat is ook verzet hier. Ja. Als jongen, 17, 18-jarige, was ik uh, juist terug in Antwerpen komen wonen. En ik ging toen... Uh, ik had nog niet echt veel vrienden. Ik ging veel uit in... Uh, Anders Misschien voor de mensen, de iets oudere mensen onder ons. Ja, maar ik ken dat ook, ja. Ah, de en duizend En ik was er aan het flippen op muziek. Ik was altijd al goed met muziek bezig geweest, dacht ik zo. Alleen zo, nou, luster bijvoorbeeld. En ACD, was aan het spelen, ik was aan het flippen op een dansvloer en zo. En dan ineens is bam, bam, bam. Steve Vaughan komt op. Allee, komt op. De muziek. De muziek dan toch? Ik zeg, wat is dat hier? Dus ik kijk direct naar die en DJ. Ik zeg, man, wat is dat hier? Hè? <coughs> ja, Steve die Ray van een album, change it. Dus goed. Hè. Dus ik vind dan, uh, well, ik, vond, ik vond het ongelooflijk. Het nee. was strak like lightning en zo. Alleen een slang op mijn bakkes. Ik, is echt, <laughs> toe, uh, ik zeg, ik moet dat hebben. Hè. Dus ik uh, sta er rechts naar de discotheek. Alleen even naar de bibliotheek. <laughs> Disco, ja, ja, ja, dat ja, de de noemen ze het Ja, dat is de LPs, voor de mensen. De ja, ja, allee, ja, ja de, discotheek. Dus de, de <laughs> LPs nog zo, de dubbele uh, ja. en, uh, dus, en die een change, die hadden ze niet, maar ze hadden wel die Alive Alive. Ja. Dus ik zei, ja, pak die maar mee, want dat was het beste nummer van een tweede LP, denk ik, dat, die, allee, van de, dat daarop stond. Dus ik pak die mee. Oh. Via naar ons, op, op, op. Ik wil die dus schrap mee opleggen. de ziet, ik trek die En ik trek die naar eruit. Dat is een andere nop. Oh ja. Van een andere ja, groep volledig. Van een andere groep. Ja, Juist. Van de groep. Oh. van de week nog even, Ik dacht dat het de Motors was, maar het was de Motors. Met het nummer Airport. Oh my god. <laughs> <laughs> Inderdaad. Een volledig andere. <laughs> ja. Pros en, pros en veraf, ja. Allee, dus ik was niet ver af. Dat is zeker een beetje alle, Helemaal over de, over de zak, natuurlijk. Godverdoem. Ah ja, maar ik had dan toch die niet op genoeg liggen en oh, dat was al even, even goed. dat was al even goed als de rest dus, ja. dus liefde op de eerste ge Absolute. gezicht op de dansvloer in de al moeten ja, En vooral op eerste gehoor hè, want ja. het, het, het liefde op het eerste gezicht kwam dan de nou inderdaad want ik pakte die, die alive alive en die, die, die hoes zelf die sprak me heel hard dan. Ja. je, de je kunt dat NLP, soms zelf mee platen, hè gelijk dat je erop stond, die foto dat vond ik dat is ongelooflijk. Ja, dat, is hè? dat kan je zo meeslepen in een, een platenhoes. Ja. Oké. Okay. Ja. Gaan we er nog luisteren, hoop. Of heb je nog wat te vertellen? Uh, Ik vond het wel een heel leuk verhaal. Ja. <laughs> Ik denk dat de heer vooral wel, wel... Wil wil ja, wel stopt. Zet zeker? het even op. <laughs> Vlietje, Kasteelstraat 96 in Temse. Alle dagen open, vanaf 15 uur. Behalve op dinsdag. The place to be. pub Vlietje. Sint-Joris Basel. Een secundaire school. Niet enkel ASO, maar ook BSO en Is duidelijk. Kies voor Sint-Joris. Sint-Joris, dat is kei tof. Hey, en de volgende twee zijn erbij komen zitten. En dat is Chris Janssens, ons wel bekend van bij de Sonic Bastards. Wie dat? Oh, ja, een uh, achternaamgenoot. En, en ja, een vriend, mag ik ook wel zeggen nu? Ja, ja. Dank <laughs> Nadia. Een avond. beetje. Ja. En Henk, ja, uh, de mondharmonica-speler bij DisRay Ray Blues Band. Welkom. Welkom. Chris. Ja, hoe ben jij bij de Disarray Blues band terechtgekomen? Die vraag had ik verwacht. Uh... <laughs> Heb je de, er op goed, Chris? Ja, ja, is een briefje boven. <laughs> nee, dat, dat is ook een raar verhaal. Uh... Dat begint met een, een motortreffen in uh, Axel, Axel bij Hulst. Uh, oh my god. Van, van een, Axel Rose. Van een, van een, een dove motorband. Ah, ah, oh my god. Hé, maar ik ben er eens op. Ja, zwart, dat is een andere verhaal. De Diego die oh kan er ook veel over vertellen. Oh my god. Ja, ja. Daar gaan we ja. Van ja. niet te veel over ja. vertellen. Nee, nee. nee, nee dat maar, dan. Uh, ik was dat misschien... ook niet met een striptease en zo? Oh ja, dat was dat niet. Mee, dat was meer van alles en nog. wat. gaan we niet Dat gaan we ook allemaal niet vertellen. Speelde, we komen er toe met de Sonic Blasters en de Swan Boys waren aan het spelen. Ja, Swam, Swam klopt, Boys. klopt. Maar niemand ja. luisterde, hij, dat dove men. Ja, met alle respect. Ja, die horen daar niet, heen. die horen alleen zo de... Er was veel volk en, en veel burn-outs en kampvuren en zo, maar muziek, maar muziek was al een beetje verwaarloosd. Daarna speelde de Blues Band met hun drummer De Philip. En ik hoorde Den Erwin binteksten zeggen. Ik zeg, ja, dat zijn mannen van hier. Hè. Axel, Hulst. Okay, inderdaad. En daarna spelen wij. En die mannen bleven naar ons kijken. En ja, het, was allemaal, het was geen succes. Ja. <laughs> to, say, to say the leaves. Voilà. Voor en, dove uh, mensen spelen dat het geen ja, succes dus is. Dus we rijden naar huis met een lang gezicht allemaal. En een week later, zeg ik, en is Den Erwin staan op, op Zonnewenden Hier in, in, in Kruiweken. En ik uh, zeg, alhé wat doet hij hier? Ik daar naartoe? Ik zeg: alleen man, woonde jij of zo? Ja, ik woon in de Barbierstraat. <laughs> wat zeg je? Dat zag ik bij de mijn, doek. Nou, ja, aan, vlak bij mijn deur. En uh, toen zei, was toen al de Filip vertrokken? Nee, nog niet, hè? Nee, nee. Ja, zo, is wel. We hebben ja, misschien wel. Ah ja, ja, Voila, Dan hebben we misschien al de, de, de, ja, zo wat contact gelegd voor misschien. En uh, die mannen zeggen van: ja, heb jij tijd? Ik zeg: Nie, niet, echt, maar ik wil me wel depaneren. of zo, tot dat iemand vindt. Zo is dat wat begonnen. En uh, die repetities, dat, dat, dat begon nou zo, ja, wow, is niet, niet simpel voor zoveel nummers te, te, te spelen, maar alleen, dat klikte wel. En uh, was plezant. En van tien is het ander gekomen. En de rest is en, geschiedenis. Ja. We, zijn, we zijn ondertussen nog eens van kijken in de smartpot ook. In he. de, sm de smartpot klopt. Ja. Meer nog een andere drummer. Dat was met nog een andere drummer, ja. Maar dat was een beetje, uh, ja. Toen was het wel... wel Pijnlijk duidelijk dat er een, dat dat een ja. andere een drummer moest komen. Ja, dus maar voor alle duidelijkheid, je speelt toch de drums, hè? Ik speel toch de drums, maar mijn gitaar is mijn eerste instrument en met dit concept van die akoestische set heb ik voorgesteld, van, is dat goed dat ik wat gitaar speel? Plots van altijd het lawaai van die drums en, en ja, dat, dat, dat is, ik dat daar wel goed zit. Fantastisch. Dat we straks horen, hè. Dus, uh... ah, wel, ja, ik ben er wel heel erg benieuwd naar, maar jij hebt ook, uh, ook nummertjes doorgestuurd, Chris. Mm -hmm. En ja, een smile op mijn gezicht. Ja, he. ja. Vertel het eens. Dat, God, dat is het nummer Mine of Constant Sorrow van uh, de soundtrack Oh Brother Where Are Doubt. Geweldige, geweldige film. Geweldige film. Met George Clooney. En, uh... Ja, dus dat is gezongen door een zekere Dianne Teminski, een countryzanger. En uh, in de film wordt dat gedubt, uh, geplaybackt door, door George Clooney. Ja, geweldig. Maar het leuke ervan is, die Dan Teminski, die werd ervoor gevraagd. Ja, die, die weer zot over te beginnen. En... Um, die zegt tegen zijn vrouw, schat, uh, nou moeten we wat horen. Ik kon een nummer zingen, en je gaat mijn stem horen en je gaat George Clooney dat zien zingen. <laughs> en zijn vrouw die zegt, Dan, that's is mijn grootste fantasy. <laughs> dus, ja. Maar um, uh, geweldig nummer... Uh, fantastische Stem, groep namen, ook, hè? De soggy bottom boys. Met de met de dapper, wat is dat? Dapper Je moet de film zien, het is fantastisch. Ja, het is een goede film. Uh, ja, klinkt een fantastisch. Een en kleine bus, side note, hè? Ja, ja, wij hebben dan mogen spelen op je trofees. Ja. ja, klopt, klopt. Dat ja. staat eigenlijk op, op dat is opgenomen, hè? Ik dat staat op YouTube. Ik YouTube <laughs> nog. Op YouTube ook. Ja. ja. Uh, onze openingstaanst maar dan dit. Dus uh, dat was mijn verrassing voor voor Jasper. Klopt. We gaan dan nog In constant sorrow. Geweldig. Hè. Betere kampvuurmomenten. Echt waar. We hebben, dat was een samenzang van je welste. Behalve de nieuw, die kent een tekst niet meer. Nee. Ja, uh, wij gaan <coughs> verder praten hè. Uh, met Henk. Goedenavond. Dag Henk, de mondharmonica-speler bij me... de Disarray Blues Band. Sinds twee jaar heb ik me. Zoiets, Smoelschuiver, gelijk eens te zingen. Smoelschuiver. Ja. Smoelschuiver. Ah, smoel, Smoelschuiver. <laughs> Die woont schuiven. Oké, okay, dat is ook een tongbreker. Um, ja, als dat tussen zit, dat zie je. Ja. <lacht> Tuurlijk. Voilà. Uh, de toon is gezet. Dus Sorry. Uh. Um, hoe zit jij bij de band geraakt, Henk? We hebben net het verhaal gehoord van uh, onze vriend Erwin. Ja. Dus uh, inderdaad op uh, het festival, Bluesfestival in Hammen. Uh, Blues aan de Stasi, dat jammer genoeg niet meer, niet meer bestaat. Nee. Uh, ja, die mannen hadden we daar gezien. En die wisten natuurlijk dat ik een beetje mondharmonica speelde. Dus ik ben nog een groentje van, uh, van de groep. Ik leer enorm veel bij, want ik had geen bandervaring. Totaal niet. Dus uh, mondharmonica, safa. Maar het is ook timing. Er uh, komt wel wat meer bekijken. Dus uh, ik uh, ben een, een graag geziene leerling waarschijnlijk van de groep. En daarvoor speelde je niet bij een band of zo? Nee, totaal Dus dat is uw eerste... Uh Band dat is eigenlijk. mijn eerste bandervaring. Ja. Dan wordt je ja, solo smoelschuiven uit de voornaam. Oefenen, oefenen, oefenen. Okay. En hoe bevalt het u? Want ja, je bent in corona gestart, hoor ik. Heb ik uh, eerder juist gehoord? Ja, ja, klopt, klopt. Fantastische groep, fantastische mm -hmm. mensen, dat klikt heel goed, dus uh, ik weet ook niet... Het was in het begin uh, dat heel... Is dat is Heel kleinschalig, en dan ja, nummerke, <laughs> nog een nummerke. ja, maar daar past dat niet bij, ja, maar, maar, maar, speelt, maar probeert maar iets, en, en ja, ja, oké, okay, ja, fantastisch, en, Meerdere nummers werden gekozen om wat meer mondharmonica bij te spelen. En uh, ja, dat bevalt me wel. Dat is fantastisch. Ik leer enorm veel bij. Maar ik ben blij om uh, zo te horen dat je, het graag, dat je graag bij de band zit. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want dat je dan... Ja, dat helpt wel. ...tegen augustus en je zit uh, wat muziek <lacht> aan het maken zit. Bon, ik heb hier geen goeie... Nee, zwart. <lacht> ben maar aan het lachen. Uh, jij hebt ook twee nummers uh, doorgestuurd. Ja, inderdaad. En... Uh, ja, ik heb uh, Big Walter Horton uh, gekozen, want ik mocht kiezen. Je mocht kiezen, ja. Dus ja, Big... Uh, uh, mij zeg. Hard-hearted hard, hard woman. Ja, hard-hearted woman. Iemand die in de blues scene zit, die zal waarschijnlijk ooit al van dit nummer gehoord hebben. Dat wordt in verschillende settings gespeeld door verschillende grote artiesten van in de blues. Uh, Big Walter Hoorten zelf is een heel een bekende mondharmonica-speler. Mm -hmm. Omdat ik zelf mondharmonica speel natuurlijk gekozen voor Big Walter Horton. Hij heeft een hele mooie sound. Uh, mensen van de jaren 40, 50. Dat is echt enorm wat hij doet voor het mondharmonica-publiek. Dus dat zijn echt de grondleggers, eigenlijk wat dat nu de sound is. Wat dat mensen nu horen eigenlijk van de mondharmonica. Oké, okay, goed. Cool. We gaan naar luisteren. En... Jullie mogen vertrekken, want jullie mogen direct daarachter uh, uw uh, schuiven op uw smoes. zetten. We mogen uh, we het wel nou zelf bewijzen. Voilà, voilà, voilà. Mississippi saxofoon, een ander woord. Ah, oké. Okay, voilà. Tot straks, mannen. Diana and bring my gold to you to a thing, hard-hearted woman. Zo geeft Big Walter Horton zijn fakkel door aan de Disarray Blues Band. soon be gone, cause I got him all nice side up, in the back of my pickup truck, I'm driving my pickup truck, my white car Chevy truck, I'm driving my pickup truck, my white car Chevy truck, yes I'm climbing and I'm sliding, wicked like I'm driving, I'm driving my pickup truck, Pickup truck, Dank jullie wel. Het eerste nummer was getiteld: Pickup truck. En het volgende, en uh, het was trouwens een eigen fabrikaat, een eigen verzinsel, een eigen nummer. En het volgende is ook een eigen nummer: en dat gaat onder de naam Voodoo Healing. snake, hungry black widow spider, don't you be no afraid, they'll become your special night rider, cause tonight, I feel like do some voodoo healing. Me a little a rat rooster and a wolf howl through the night, and the moon surrounded with shadows, and a dark paint the sky high. A, a t shirt well down, but not to fry. Some nice looking cowboy pants With chaps on each and every side Cause tonight I feel like doing some voodoo healing Get me a berry One bubble And her blue guitar sound A missing piece of the jigsaw, uh, and the railroad never found uh, the disloyal apostle with his big lying mouth and his scientific spell that makes the work around cast I feel like do someone will do healing And don't you be no square A wet t-shirt, something dirty And also something mean And I'll bring you the biggest pair Of balls you've ever seen Cause tonight I feel like doing something for you healing Give me a warm love Your sweet touch and your tender kisses have been stealing Cause tonight I am longing to do so Who do <laughs> That was Voodoo uh, Healing. Dankjewel dames en heren. En uh, het laatste nummer van deze set en uh, deze de nummers gaan we trouwens ook spelen. Aanstaande zaterdag in Café De Kwartel. En uh, iedereen welkom vanaf 9 uur. Dus deze gaat ook de revue passeren. Dit is Werewolf Blues. no feelings said you don't want me to stay you said i have no feelings said you don't want me to stay that's all right now i'm leaving never like a city anyway Oh, you promised me to love me, to love me just the way I am. Didn't you promise me to love me, take me just the way I am? It seems to feel like after midnight that you have changed your plan. live down inside I'm an animal, I'm a freak you Wanna mess with me, you better step aside And I'm going back to my forest when the moon is shining right I'm going back to my When the moon is shining bright, those city folks will never understand. They're chasing a wolf at midnight. At midnight. Dankjewel, merci voor het luisteren. En tot yeah, de zaterdag. Ja. Niet vergeten. Ja, dankjewel. Armin en, en de Disarray Blues band, dat was dus uh, de Disarray Blues band met hun drie nummers die ze gespeeld hebben. En nu gaan we even verder met uh, Joe Satriani. And stones passing out the moans and groans. The devil ain't no lazy bones, he works 24 hours a day. The devil ain't lazy, no, sir. No, the devil ain't lazy, no, sir. He likes to see us fighting fuss, makes us mean enough to cuss. And then he blames it all on us who are 24 hours a day. He travels like a lightning streak and he strikes from town to town. Then he gets you when you're weak and tear your playhouse down. The devil ain't lazy, no siree. No, the devil ain't lazy, no siree. Tells us he won't hurt a fly, but he makes us steal a night, keeps us sinning until we die, work 24 hours a day. To see and burns. Don't make no dat was de Spokela Fars met The de Devil in Lazy, ook een keuze van Erwin. En wel, ik heb er echt van genoten, van die nummers die jullie er juist gespeeld hebben. Dank u wel daarvoor, dat was echt goed. Dat ja. was echt goed. Dat graag gedaan. Wat <laughs> vonden jullie er zelf eigenlijk van? Want jullie zeiden dat juist dat je in akoestisch spelen dat dat niet... Uh... Ja, dat is sowieso een, een heel andere insteek dan elektrisch. Maar um, als je dan toch spreekt over blues en roots. dan past een akoestische set daar veel dichterbij. En uh, ook met dit nummer. dat is ook een echt roots nummer. Dat is ook allemaal akoestisch. Ik heb die mannen vier of vijf keer live gezien. en dat is gewoon één bok brok energie op dat podium. En uh, ja, dat is ook een beetje de vibe die, die ik ook heel graag in, in onze groep uh, zou willen. En met momenten raken we dat wel aan. Maar met ons. Beperkt kunnen natuurlijk, want ja, die mannen van Poké Le sorry, maar uh, die zijn echt wel fantastisch. Maar uh, ja, dat is, ja, dat vind ik echt een toffe sound. En, uh, en we willen met dat akoestisch uh, gegeven, uh, ja, dat mag een beetje die richting uit van mij, uh, wat mij betreft eigenlijk. Dus, uh, wat zotter doen. Wat zotter doen, ja. ja. Qua muziek uh, spelen dan bedoel ik, hè? Ja, nou, technisch gezien, we doen wat we kunnen, maar... Die, die vibe die je zo'n pokerfarts uitademt, uh, dat moet je ook live kunnen brengen natuurlijk. Hè? En uh, dat is natuurlijk wel een, een, een uitdaging. Ja, maar dat moet ook in u zitten, denk ik. Ja, voilà, voilà. Nu moet hij dat een beetje zot doen. Hè? Uh, <laughs> ik zeg dat het, het probleem is soms dat Disray dan toeslaat en dan komen de zenuwen en dan slaat alles, alles dubbel en dan <laughs> komt het niet meer goed. Maar uh, we hebben toch al optredens gehad uh, dat, dat precies alles leek te lukken. Uh, Oké, okay, het zijn er niet veel, maar... <laughs> Als het lukt, dan, dan, dan, dan zit het toch ja, een beetje ook, in, dan, dan kan een, een Poki Lafarge-vibe er wel uh, wat wel, wel, wel, wel in zitten. Ja. <laughs> maar ja, dit leek toch ook te lukken, dus waarom... waarom... De, dat zat goed, de hey, cool, ja, ja, ja, ja. Ik, ja. ik vind dat jullie wel een geoliede machine zijn met, met elkaar. Het mag ook wel na tien jaar, hè. Uh, no. Ja, dat snap ik. <laughs> Na tien jaar, maar tien jaar met jullie drieën ja. en dan een andere drummer Knap. en dan ja. hey, nog iemand bij. Dus. Ik denk dat we zeker nog een, toch een jaar of twee hebben verloren voordat de Chris erbij kwam. En dan heeft het nog even geduurd, maar Chris pakte natuurlijk alles heel snel op. Uh, binnen een month van tijd had hij de meeste nummers al onder de knie. En dan, ja, dan is dat in een trein, in een, uh, een stroomversnelling gegaan hè, en dan ging het wel snel. Maar ja, als je bedenkt, Filip uh, in 2015 weg ik denk dat er nog twee jaar overheen gegaan is voordat er echt iemand hè, erbij kwam ja, anderhalf jaar ja en dat doe je dus niks hè. ja we hebben wel gerepeteerd maar ja geen optreden is ook niet hè. dus dat, dat, dat gevoel raak je kwijt en op het moment dat we weer op dat podium stonden dan was daar precies ja, een, een, een, een dynamiet dat was, dat zat gewoon direct goed en daarop zijn we voort gaan bouwen. En Chris is eigenlijk de betere muzikant van ons allemaal, vind ik persoonlijk. En die heeft ons eigenlijk allemaal een trapje naar boven gegooid. Dus, Dat mag eens gezegd worden. Mag gezegd worden, hè. Als dat zo is, is dat zo, Chris. Dus beelden is die echt goed, is hij bij de bas, zo slecht. <hacht> oh, vandaar dat hij nou ineens gitaar speelt. <hacht> ik, ik wist sorry, dat hij dat, dat ging zeggen. Nee, nee, nee dan, dan, dan ben je in de kind. Dan vechten jullie zoiets zelf maar <hacht> ja, ja, Nee, nee, dat is, niet schoon van mij, dat is niet schoon van mij. En dat is trouwens ook helemaal niet waar. <hacht> Ik denk dat Chris weet waar het van komt <laughs> Gelukkig we maar We, maar, gelukkig we, maar. we maar. payback time nee, nee, nee, nee. Is around the corner ja, ja. Uh, Dus zaterdag kunnen jullie dat eens overdoen In de kwartel dan, met een langere set natuurlijk Ja, met heel veel en, plezier uh, ja, En ik doe mijn best om er te geraken Maar ik moet zondag heel vroeg uit mijn bed Dus uh, ik ga zien Christophe uh, Wij hadden nog een nummertje voor u eh, uh, ja. Yeah. 100 dollar bill. Mm -hmm. Tell me about it. Ja, Dat mm, Dus uh, weer opnieuw die nostalgische bui die mij uh, <laughs> op haar doen, uh, aan, aan haar herinneren. Om het te kiezen vanavond. Um, ff, ja, ik, ik heb die live is bezig gezien. Dat was op mijn eerste werkelijke bluesfestival. Ik was toen 16, helemaal in West-Vlaanderen. Uh, Handzame bluesfestival heette dat. En ja. Ik denk dat het nu tot, tot vandaag nog misschien georganiseerd wordt. Ik weet het eigenlijk niet, meer ik ben het uit verloren. Maar alleszins, ja, het is uh, een bijzondere dame. Het was eigenlijk wel uh, zowel een feest voor het oor als voor het hele lichaam. En, um, <lacht> dat uh, mooi gezegd. Speelt, ze speelt hier uh, een, een cover wel van uh, Buddy Guy. Um, het was Chicago Blues, maar ze is eigenlijk in alle stijlen thuis. Ze is eigenlijk een Canadees en dat is een beetje opmerkelijk. Ze is naar, uh, naar Texas gemigreerd. En je zou zeggen, oh, dat is eigenlijk uh, geschift. Wie doet dat nu <laughs> als Canadees naar Texas en die woestijn aan verhuizen? Maar dat was eigenlijk voornamelijk als ik een goed herinner om uh, ja, de bluesgitaar beter onder de knie te krijgen. En ja, Texas, dat is... Uh, iedereen hier rond mij zal dat beamen. Daar zijn uh, goede bluesgitaristen net uh, voortgekomen, uiteraard. Uh, mijn grootste idool, Thibaut uh, Walker. Maar ja, pff, ja... Lightning like Hopkins en zijn broer Joel en, en Henry. En uh, ik zal hem ook maar vernoemen Stevie Ray Vaughan, uh, ook Texaan. Uh, voilà. Um, dus ja, ze heeft dat helemaal onder de knie en in verschillende blues thuis. En wat daar kenmerkt en wat ik heel graag hoor in haar spel en haar gitaarspel, is dat dat altijd zo wel een tikkeltje, het ruigen, dat onaf, uh, mm -hmm. dat, uh, dat, is haar, dat is wel kenmerkend uh, bij Soefvolley. Zo'n beetje zoals Eddie Taylor en PeeBee Creighton, uh, ja... Rob, uh, Rob Nighthawk. En om misschien ja, om meer te duiden. Je zult dat ook waarschijnlijk snel horen. Uh, als, mensen die zo'n beetje thuis zijn in de roots. Het is dus zo'n beetje een vrouwelijke equivalent van, uh, van hoe heet hem daar, uh, de gitarist van de Paladins. Of het om dichter bij huis. Uh, hey, uh, de van de Zavesvallen, dankjewel. Mm -hmm. Of het om een dichter bij huis uh, een voorbeeld te noemen. De uh, Walter Bruce. dat uh, ja. ja. uh, ja. Gelukkig. Ja. Meer haar looks, meer. Zullen gaan, <laughs> zullen gaan, gaan, ja, zullen gaan kijken naar de stijl, snuffelen rond. Ja, ja, ja, ja. Ik heb, ja, was uh, Frederik, ja, uh, Frederik. Filip, ja, Filip was daar, ja, dag, ja. Ja, was, ja, ja, ja, tof. Ja, tof. Wij was hadden wel ander, te terug te zien. Wij hadden toen een andag optreden, hè? Als <laughs> ja. een ander optreden. Ja. In elk geval, we gaan het eens opzetten. We ja. gaan het eens opzetten. Ja. Mooi. Jan, jij mag dat afkondigen. Jij mag dat afkondigen. Uh, dat was Blackberry Smoke met Memphis Special. Ik denk dat dat een bed is dat je precies wel graag hoorde. Ik wel, ja. <laughs> niet iedereen van onze groep kan dat even hard appreciëren. En waarom? Omdat dat zo die Texas Sound heeft? Wat uh, uh... Niet echt Texas Sound. Texas Sound misschien niet echt, maar zo, uh, Country. Country, ja, inderdaad. En Southern Rock. Eigenlijk ja. zo. Het is een crossing crossover tussen uh, Country, Southern Rock, waar ik eigenlijk wel een heel grote fan van ben en dan moeten ja gevraagd twee nummers en ik zeg ja ik kan kiezen ik wou absoluut een soort van een rock nummer erin hebben en dan kunnen kiezen voor de standards van uh, Lynyrd Skynyrd, The Jammin Brothers, mm -hmm. Marshall Tucker en zo. Soms is dat ook wel kill your idols hè als je zo wat uh, favoriete nummers moet gaan kiezen dat je dan zo ja. ah ja nee ah, daar en toch is dat dat is ook een, een, een ja, dat, is heel moeilijk. dat is heel moeilijk en dat is ook op het moment zelf dat je op dat moment bij mij is dat vooral zo. Ik weet niet of dat, dat bij jullie zo is, maar bij mij is dat vooral zo. Ja, gewoon even direct een keuze maken gewoon dat dan. kun blijven kiezen. Dus gelijk naar een restaurant gaan, naar een menukaart kijken en dat is niet dat je naar een restaurant komt en dan zeg je ja, ik heb je nog nooit gegeten, dus ga ik ontdenken denken <laughs> je elke lijstjes gaat maken. Dat dus. vind ik echt een kei goeie eigenlijk. Een goeie. Ik ga ik al als ik een lijstjes het maken ben. My god, de volgende keer hoe <laughs> druk zitten er van ah ja. Ik ga dat ook al denken. Voorgerecht, gerecht, zo. <laughs> Dus voilà. Nee, maar dat is wel zo. Want uiteindelijk, ja, als iemand aan mij vraagt of van jullie, wat is uw favoriet nummer? Uh, ja. Maar je doet ook niet al dat goest en in Frit, hè? Nee, voilà. <laughs> dus voilà. <laughs> voilà inderdaad. Absoluut. Een kei goede analogie. <laughs> dus ik wou heel graag dat ook erin, dus bij deze. Ik vind, ik dat, een dat, heel, ik vind dat een heel ik tof nummer. Ik hoop dat België niets heeft bijgeleerd. Ik? ik hoop vooral Kruijbeke. <laughs> Ja, maar dat is wel goed ja maar ja think big dat is ook heel dat zie ik nu maar ik niet mijn zuster om ont, ont, ja Gaat ze woning? de groetjes ja. doen en die woning? ja bij deze is uh, heel veel <laughs> groetjes aan mijn zus. Maar in die woning ja uh, kalm <laughs> Kapellen. Ja. ja. ja Ah ja, okay. Mijn broer in Portugal is waarschijnlijk ook aan het luisteren. Dus voilà, we zijn waarschijnlijk al internationaal aan het luisteren. Kijk eens aan. Morgen krijgen wij een lijstje van wie dat er in het buitenland allemaal geluisterd heeft. Ja. En daar zal uw broer wel bij, bij zitten. Dat even vooruit. Dankjewel uh, Dank voor dat. jullie keuzes. Absoluut. Dan gaan wij over naar de Chris. Uh, Dag Chris. Hallo. Hallo, dus uh, <laughs> een van de beste muzikanten. Mamai, uh, wat een compliment. Lieve, zei, amai compliment. Amai. Mooi, mooi. Ja, maar ja Chris, ik twijfel er ook dus, echt niet uh, aan. Het is hè. een op ja. Maar je doet dat dus, echt wel. Het is goed. leuk omdat je meer dan één instrument uh, kunt spelen. Dat is gewoon plezant. Dus dat deed jij wel, hè? Ja, ja klopt. Dat ja. was trouwens bij ons ook zo. Hè? Toen, ja. toen hij net naar, naar de is ja. gegaan, is bij ons ook een heel ander vibe geworden. Hij ja. doet dat toch wel goed bij jullie? Maar natuurlijk. <laughs> <laughs> dat was ook wel om te zien. Ja, hè? ja. ja maar, maar dat wel, weet ik wel. Maar, maar ja. jij doet het toch goed bij ja. jullie? Dus ik ik dus dat denk kijk, dat jij hoor. ook wel plaats plaatsgevonden hebt. Zo bij de bastards. Ja. Oké, okay, nou kan ik... Je ees... kunt je afgeven een beetje aan... Jij hebt het afgegeven aan iemand die... Nou, want de barst is ook nog een drummer. Voilà. Zijn twee vliegen in één klap eigenlijk. Ik wou het zo lief. Ik die niet zeggen, ik snap het. Bedankt Jan, weer al een goeie. Het is een win-win. Het is inderdaad een win-win. En je hebt Cap Mo gekozen. Ja. Perpetual Blues Machine. Cap Mo, ik heb die begin jaren negentig leren kennen, op de radio is gehoord, live vanuit Blues ja. En ik zeg wat dat? Ik hoorde precies twee gitaren, maar die speelt, speelt solo. En daarbij ook nog mondharmonica, dus ook een geweldige muzikant. En uh, ik heb kort daarna die, die, die plaat gekocht, uh, die cd gekocht, en de boek met tabulatuur. Uh -huh. En ik, begin dat, ik ben daar zo wat beginnen bestuderen studeren en we beginnen tokkelen. En uh, vandaar dat we ook dit nummer live spelen met deze akoestische set. Uh -huh en uh, ondertussen is die mens ook heel beroemd allee, bekend geworden, die heeft zijn eigen uh, Gibson signature, akoestische gitaar ondertussen en zo, dus die is goed bezig ik vind dat gewoon een fantastisch nummer uh, ja, kort, kort gezegd oké, okay, dan gaan we dat eens opzetten en ja. dan is het nog eens aan uh, Henk hè. to let go and let all my feelings show tell me why you wanna be so cold why you wanna be so mean you gonna let your true colors show you're a perpetual blue machine we could have been just fine I, I was for real, but you did not know that you were stepping on my heart as you were walking out the door. Now I know just who you are, and it's a damn good thing we didn't get too far. I'm not the one that's right for you. You need a man to do your role, and like you want him to do, baby, why you wanna be so cold? You're gonna be so mean. You're gonna let your true color show you're a perpetual blue machine. Try to make it go, but there was just no way to tell you soul, baby, why you wanna be so cold, why you wanna be so mean You're gonna let your true colors show you're a perpetual blue machine. You wanna be so mean? You're gonna let your true colors show. You're a perpetual. No Zoals onze wit zal zeggen. Zalig nummer. Uh, wat was het nu weer? Ik zit even te Hooker. Boogie Chillen, die was een titel. John Lee Hooker met Kent uh, Heat. Yes. Henk. Fantastisch nummer. Iedereen heeft er staan boogie boogieën. Uh, het was echt uh, dat ja, dat We konden niet anders, 11 minuten en. Die <lacht> ja, malen zijn in de studio gedoken. En i71, dat is een joint venture met uh, John Lee Hooker, de king van de One ja. Short Blues. Fantastische stem. Mm -hmm. En dan de groep It Heat. Iedereen kent die waarschijnlijk ook wel. Mm -hmm. Allen Wilson, uh, fantastische mondharmonige speler. Uh, gitarist, piano, uh, songwriter. Uh, Multi-musicalist eigenlijk. Ja, ja. En die doken in de studio. En eigenlijk, dat nummer is in één track opgenomen. En die hebben gewoon staan... Jammen, en dat nummer is er uh, uitgekomen, Boogie Chillen, fantastische samenwerking. Zang, gitaar, mondharmonica, allee, het hele plaatje. Als je van blues houdt, uh, een iets stevige blues, mm -hmm. is dit wel het nummer dat je kunt kiezen. Nou, lekker. Ja, ja dat smaakt wel. Hè. Uh, vooral omdat we dat ook niet altijd draaien in, in ons rock -café. Het is een beetje bluescafé van hoor. Ja, ja, ja, ja, Ja, ja, ja. Dus ja, en daar... Uh, met dit kunnen we wel zeggen dat je de liefde voor de blues wel... Uh... Onder andere zeker en vast, ja. Uh, Alan Wilson, ik zeg het nog eens, uh, die mens kon heel goed de feel van, uh, van het nummer spelen, aanvoelen. Uh, Johnny Hoeker Hooker heeft op die opname op geen moment wel gezegd van... Uh, uh, ik snap niet hoe dat je mij kunt volgen, niemand kan mij normaal volgen en toch kun je vlekkeloos meedoen en, en voelde je echt wel de vibe. Dus dat was wel fantastisch. Spijt genoeg is de mens ondertussen ja, ja, ja, ja. overleden. Ja, ja maar ja, die was ook wel al op leeftijd. In 1971 ja, ja. zou de Johnny Hooker toch wel al op leeftijd zijn. De Le leeftijd geest? zal hij niet uh, gehaald hebben, want uh, zoals bij de vele in die tijd uh, drank, drugs en ja, verstanden. Ja, ja. ja, Oké. Okay. <laughs> okay, bij deze wil ik jullie allemaal bedanken. Yves. Ja, absoluut. Dank je wel. <laughs> Ik kom precies uit de aardig Ja, nee, ja. Je zit de mensen om te bedanken. Dus ja, moet jij mij niet bedanken. Nee, bedankt. En ik hoop dat jullie het uh, echt tof vonden om uh, hier bij ons te zijn. En ja, uh, ik wens de... jullie heel veel succes in de kwartel. Dat is een thuismatch voor de meesten. Ja. Uh, en dan in augustus nog uh, het... Uh, de Retro Classics. Ja, ja, ja. En uh, jullie uh, Café Camion op Linkeroever. Ah, zon, Café Camion. Er draait dat draait Eva Eriksson. Ja, dat toch... datum 19... Ja. Ik ben niet zeker. Filip? 9 juli. 9 juli. Ik dacht dat de vorige editie heeft Eva er gedraaid. Eva Eriksson, onze ja. eigenste DJ op woensdagavond. Ja, Filip, Ik denk dat jij nog altijd Filip noemt. Ja. <laughs> maar hij heeft geen cocktail van de rapporteur. Nee, nee, de, nee. Geweldig locatie op de Schelde. Ja, want ja. twee weken geleden is dat geweest. Bij het lange weekend, hemelvaart... Oh dank u wel, Wij gaan nog een, uh, een klein half uurtje verder met. Uh... Van alles en nog wel. Van alles en nog wat. <lacht> Weinig bloes nog wel. Aan een We gaan alsjeblieft <lacht> nog een en drinken. En uh, tot de zaterdag sowieso. En voor de mensen die, die langs willen komen, het is nog altijd plat. Voilà. Ja, zal lukken. Zero out. 9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 My job five days a week. A rocket. We'll be Roger, ama, Roger. Roger, Roger Waters met comfortably num. Mm -hmm. Amai, ik kan dat gewoon echt niet he. uitspreken, he. Dan ik... Comfortably num. Ja, mm -hmm. jij beter als kijken. Ja, um, jij hebt die gezien, hè? Mm -hmm. ja. uh, twee weken geleden. Ja. In Rijssel. In Rijssel en mm -hmm. Jasper heeft die dan zondag gezien in mm het -hmm. Sportpaleis. Dat was dezelfde show, maar jullie waren beide onder de indruk. Niet, niet normaal. Niet normaal. Ik vond het wel grappig dat ik, ik heb Jasper er nog uh, gezien, juist voordat hij er naartoe ging. <laughs> ja. Dat hij aan het vertellen was dat er een, uh, nog een, uh, een studie moest gemaakt worden van tak van sport konden ja, ja Om te weten ah ja, of dat die tonnage van, uh, van, van Waters en zijn, uh, zijn podium dat wel kon, uh, kon blijven houden. eigenlijk. Dat was niet normaal. Ook, hè. Dat was echt fantastisch knap. Ik heb ook foto's aangezien, zelfs die foto's was ik al onder de indruk mm. van die foto's. Hè, en filmpjes en ja, ongelooflijk. En ook deze versie is eigenlijk het waar hij dan mee, mee start. Ja. Dus die nieuwe versie dan zonder solo en zonder... En uh, waarom heeft hij een nieuwe versie gemaakt? Uh, omdat er heel veel... Ja, de, de veten met, met, met, uh, met Gilmore is eigenlijk wel uh, een paar weken terug... Uh, weer Up and tot, running. Tot op een spits <laughs> gedreven. Ik denk dat nu de vrouw was van Gilmore die, uh, die een hele hoop... Uh, Shit. Ja, en, en, en, en ja, ik denk dat, de, dat, de, dat de Roger er niet echt content mee was. Het is trouwens ook zo grappig dat er eigenlijk op al die visuals van die show zitten heel veel foto's van Pink Floyd. Maar zonder Gilmore. Was altijd met Sid Barrett. Dus nooit met Gilmore erbij. Dus, dus ik denk dat er iets gebroken is dat volgens mij... Nooit meer te gaan regenen. <laughs> ja, het, was, het is nooit niet echt, niet echt top geweest, maar het is, uh, het is nu denk ik echt wel uh, volledig kapot. Speciale gasten, die mannen van Pink Floyd... Dan mag uh, ik dat moet je wel zeggen. Ja. Nou, ik... nee, nee, algemeen, hè, muzikaal, mm. want allee, ze hebben de muziek op de kaart gezet. Maar mm, dus, tuurlijk, ja. Allee, speciale mannen, als in ook, hoe het ook met elkaar overeenkomen ego's en en en. Hè. Ja. Ik denk dat dat, dat ook wel wat... Tuurlijk. Maar ik ga mij er nog echt niet in gaan verdiepen. <laughs> in uh, De veten ja. tussen Gilmore en... Uh, Watch your waters. Watch your waters. Yeah. Ja. En uh, de volgende was al toen mijn rock. Ik heb die echt... jenna weer gezien van het weekend. Ja, ik heb eigenlijk wel een heel uh, muzikaal weekendje gehad. <laughs> ik vond dat cool. Dat zal wel zijn. Dat was echt geweldig. Um, wat ik ook, ja. En dat was ook drie keer uitgesteld of zoiets hè, dat was Vier eigenlijk dat van, van, van voor, voor, voor corona, corona was dat? Hè? dan is hij uitgesteld en dan corona en een paar keer uitgesteld, allee, hè, het gekende mm -hmm. en dan nu ja hij zei ja oké okay, we zijn ik, maar het is ook de laatste keer hè, de Yellow ja. Brick Farewell Tour, ja. um, hij kwam op ja gewoon geweldig ja die man op zijn piano ja, is ook wel wat ouderdom, <laughs> dus hij had ook wel wat moeite. Telkens dat hij wel gedaan had met spelen zette hij hem recht en hij, en hij groette wel het publiek. Uh, gemiddelde leeftijd was ook wel rond de 60. Oké. Okay. En uh, er liepen ook wel wat jonkjes rond, wat ik ook wel geweldig vind, want Elton John is ook wel... Uh, maar alleen, die muziek is ongelooflijk knap, hè. Bedoel, alleen, ja. Wat die mensen allemaal gemaakt hebben in zijn jaar, is... Dus, uh... En hij heeft dan een nummer gespeeld, uh, sad Songs ja, van een plaat die... Als jullie mijn verhalen kennen, die een plaat die in Marokko ligt. <laughs> Op de stapel? Op de stapel. Dus ik hoop dat ik die plaat ook ooit terug... Ik kan die ook gewoon gaan kopen, maar ik weiger dat, omdat ik die al heb. Dus uh, in alle gevallen uh, ja, dat was een goede opdeling. denk dat die ooit iets terug te krijgen? Uit, ooit, uh, ooit. Malepa. En okay. zijn pakken, hè. He. Ja. Hij heeft niet veel geweest Hij heeft drie keer gewisseld. En, en, de, bril en de brillen ook? En uh, drie keer gewisseld. Ah, okay, okay. dus oké, Dus ik vond dat niet zo heel opzichtig. Het was, Het was een sobere show, dus. <laughs> Eigenlijk wel, want hij heet allemaal zes muzikanten of zo, hè. Ah, ja, oké, okay, oké. Okay. En uh, de visuals zijn geweldig. Hè. Mm -hmm. Maar bon, gaat ons naar, uh, dat brengt ons naar Pussifer. Hè, en dat is van de frontman van Tool. Ja, MJK. Hè. Yes, en dan... Uh... En die komen naar nou Werchter trouwens. Ja, ja, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het dat is eigenlijk de enige groep waarvoor ik naar Werchter zou gaan. Ah, wel. Ge, tis, is dat die zondag? Mm, dat... Ik weet niet wanneer ze komen, maar, maar ja. ja. Ik vind het spijtig dat ze op Werchter komen. Ik had het liever gehad als ze in de zaal ergens kwamen. Maar ja, kijk. Misschien doet hem dan nog wel. Niet, ja. Hey. MJK als je luistert bij deze voilà. en dan daarachter hey, je beste vrienden hey. All the signs indicate we run out of time We can't rhyme And there is no reason We're living the dream But we're losing the seasons We've got our freedom, we've got our voices But we still can't make any logical choices Despite the voices, despite the warnings We're warming the globe But it's a sunny morning So no one's mourning the melting ices We're not prepared to make the sacrifices Whatever the price is, we're too preoccupied with our own slices The spice of life is whoever dies with the most toys gets the biggest prizes The sad surprises at the end of the line When we realize we've been wasting our time we are Environmental patients trying to fix environmental cases we are Environmental cases, crawling at the end of the line we are Environmental patients trying to fix environmental cases we are Environmental cases living on borrowed time! Wasted, our race is totally tasteless We shamelessly believe in our own greatness We can't escape this, we can't unmake this The damage is done, we're about to break this Might take us though we're totally worthless We're like sad clowns running around at the circus We all frown when we scratch the surface And realize how destroyed the earth is We've lost our purpose, but we're still breathing The greater cause has a greater meaning It's not just about a child expressing a feeling Receiving water lines off the sign we're bleeding The world will living for our next of kin Deserves to be more than a big basement. Where do we begin? It all starts and ends with How many fucks we're prepared to give Environmental patients trying to fix environmental cases Environmental cases crawling at the end of the line Environmental Patients Trying to fix environmental cases Environmental cases Living our borrowed time Dat mocht jij afkondigen, ze lieverd. <laughs> dat waren de klauwvingertjes. <laughs> klauwvriendjes. <laughs> ja, de klauwvriendjes met environmental patients. Ja zeg, dat was een verrassing, hè. Och man. Ja, hè? begint het niet over. Oh, je krijgt het nog. Ja. <laughs> het was dan toch geslaagd en heel goed geslaagd. Ja, en het was een heel ja, goed ja, optreden ja, ja. ook. Ja, Koop dat hij ja, ja. er ook van genoten heeft te zijn. Maar hij vond het echt wel fantastisch goed. Ik wil zeggen, blijf luisteren. Uh, heel het weekend lang, tot en met zondag, uh, komt af. Uh -huh. We zijn nog een paar muziekjes aan het spelen. Ja. Uh, Yves, dank je wel. Graag gedaan. Wij gaan even een zomerpauze inlassen ja. en we zien wel wat we gaan doen in september. Ja. En we eindigen zoals altijd.